Tegen uur. Gert met het NOS Journaal. Twee thuiszorgaanbieders hebben een patiëntenstop ingesteld... omdat ze de zorg voor ouderen niet meer aankunnen. Het besluit is het gevolg van geldgebrek, schrijft Trouw. Het gaat om de stichting Zorgcentra Rivierenland in Noord-Brabant... en de Vierstroomzorg Thuis in Zuid-Holland. Zorgaanbieders zeggen al langere tijd dat ze te weinig geld krijgen... om ouderen te helpen die voorheen naar een verzorgingstehuis gingen. Branchevereniging Actis vreest dat meer thuiszorgaanbieders... wegens geldgebrek een patiëntenstop afkondigen. De Nederlandse inlichtingendiensten hebben geen aanwijzingen dat de islamitische staat structureel jihadstrijders naar Europa stuurt. Nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Schoof en de IVD zeggen dat in de Volkskrant. De vrees bestaat dat de IS de grote stroom vluchtelingen gebruikt om terroristen naar Europa te sturen. Volgens de Nederlandse inlichtingendiensten is daar geen bewijs voor. Wel kan er volgens hen altijd iemand met kwade bedoelingen tussen de asielzoekers zitten. De Europese Unie trekt miljarden euro's extra uit voor noodhulp aan Syriërs die naar de buurlanden zijn gevlucht. Dat is afgesproken op een extra EU-top in Brussel. 1 miljard gaat naar het wereldvoedselprogramma van de VN en de vluchtelingenorganisatie UNHCR. Verder wil de EU extra geld uittrekken voor verbetering van de situatie in de vluchtelingenkampen in Jordanië, Libanon en Turkije. Europa gaat ook meer doen om de eigen buitengrens te bewaken. In Italië en Griekenland komen punten waar vluchtelingen worden geregistreerd voor ze over Europa worden verdeeld. Justitie heeft het maken van een foto van Volkert van der Graaf van A tot Z geregisseerd. Dat zegt Ferry de Kok die de foto maakte in de Telegraaf. Deze week zei minister van de Stuur dat justitie pas de dag voor publicatie over de foto hoorde. Gisteren zei advocaat Franken dat dat niet klopt. Volgens fotograaf de Kok werd de moordenaar van Pim Fortuyn door vier of vijf beveiligers bewaakt toen de foto werd gemaakt. De fotokwestie ligt gevoelig omdat Van der Graaf een mediaverbod heeft. Dat is een van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling. Het weer. In de loop van de ochtend lichte regen of motregen. Ook vanmiddag buien. Vanavond droger. Het wordt 17 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files met meer dan 10 minuten vertraging op de A1. Amersfoort richting Amsterdam bij Inbrugge, 9 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt dorp. 4 kilometer door een kapotte auto. Er zijn twee rijstroken dicht... Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp, 7 kilometer. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Blijswijk, 3 kilometer door een kapotte auto. De rechterrijstrook is afgesloten. En verderop bij Voorburg nog eens 10 kilometer. Op de A27 vanuit Gorkum naar Almere bij Bildhoven, 3 kilometer na een ongeluk. A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag voor Wassenaar, 3 kilometer... En de andere kant op richting Amsterdam op de N44. Tussen Wassenaar-Kerkenhout en Wassenaar-Centrum 3 kilometer. De N201 Hilversum richting Uithoren voor de aansluiting met de A2 3 kilometer. En op de N202 IJmuiden richting Amsterdam bij Sparendam 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. <tied>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 En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. We zijn weer terug en uh, ja, we gaan praten met Belinda. Goedemorgen, Belinda. Goedemorgen. Ja, Belinda wilde nog even heel graag een kopje koffie hebben. Maar uh, dat komt helemaal goed, oh, uh, Belinda. Ja. Wij, uh, wij willen het gaan hebben over het parkeren. We hebben net wel even, ik weet niet of dat we dat mogen zeggen... net nog even heel kort gesproken over het vluchtelingenprobleem. Uh, het vluchtelingenprobleem. 2. Nee, de, de, de problematiek is het. Hè? Ja, de problematiek. Het probleem. Uh, het, het probleem. Um, daar uh, is een persbericht over uitgegaan. Maar daar staat eigenlijk alleen maar in dat men erover gaat praten. Ja. En dat men ermee bezig is. Maar dat is natuurlijk niks. Hè? Dat, is, dat is geen... Uh, Nee, maar het verbaast me ook in deze dat, dat dan het college hier gewoon geen acte de presans geeft om dat uit te leggen. Ja. Ik denk dat je met zo'n persbericht... waarmee je, op, zeker in dit, op dit moment... met hele hectiek die er is... veel meer vragen oproept dan beantwoord. Ja. En ik denk dat je in ieder geval de verplichting hebt... om hier te zijn <kliek> en daar wat toelichting op te geven. Ook om mensen gerust te stellen. Ja. Mogen we eerst even terug naar het begin van het beginnen? Want we zitten al bij het persbericht... en dat gaat mij iets te snel. En ik denk dat de luisteraars dat ook iets te snel gaat. Ja. Die hebben het waarschijnlijk nog niet eens gelezen. Nee, daarom. Dus laten we even teruggaan naar... Uh, uh, we weten allemaal wat er aan de hand is. We worden overspoeld... Door Overspoeld. Er zijn heel veel vluchtelingen die uh, ook naar Nederland gaan en het verzoek is gedaan aan de gemeente Zandvoort om daar uh, uh, over na te denken en eventueel vluchtelingen uh, op te nemen. Uh, jullie, ik zie jou een beetje meewarig uh, ja en nee doen. Kan je mij uh, vanaf het begin aan vertellen hoe dat gegaan is in deze gemeente? Ja, het is uh, zo geweest dat ze, ik denk een twee weken geleden... dat uh, Sociaal Zandvoort en de PvdA een motie uh, hebben aangekondigd... waarin ze eigenlijk het college gaan oproepen om in contact te treden met het COA... om te kijken of wij in Zandvoort... Dat is een COA? COA, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Right. En uh, om met die organisatie, want die regelt dat vanuit het landelijk... om te kijken of wij hier eventueel locaties zouden hebben... Zo so far, zo so goed. Dat weten we allemaal. Daar gaan we dinsdag aan staan. dan gaan we het in de elver hebben in de gemeenteraad. Daar kan iedereen vanuit zijn politieke kleur uh, aangeven... Wat, wat, wat zij ervan vindt. En uh, gistermiddag um, kwam opeens een bericht vanuit uh, het college... Uh, waarin de fractievoorzitters uh, richting raadhuis werden geroepen. Omdat uh, de gemeente met een persbericht naar buiten wilde komen. Dus wij zijn daar geweest uh, met uh, uh, zes man. De PvdA was, uh, kon niet aanwezig zijn... En um, daarbij heeft het college bij monden van de burgemeester gisteren verklaard... dat er um, afgelopen woensdag een verzoek is geweest van de veiligheidsregio Kennemerland. Uh, namens hetzelfde Cohas, mm -hmm. voor zover ik het begreep. Of Zandvoort kon voorzien in crisisopvang. En daar werd bij gezegd, uh, crisisopvang, daar moeten we aan denken... Uh, opvang voor uh, asielzoekers die het land binnenkomen... voor een periode van drie tot maximaal acht dagen... Dat is grappig. Oh, een beetje kort. Nou, dat, laat, daar kan ik zo terug. Ga even door we zo met terug. Nou, dus dat was de vraag. En um, zonder dat uh, de, het college uh, daar de raad over geconsulteerd heeft, heeft het college uh, hier al positief op gereageerd en heeft gezegd: ja, uh, daar gaan wij aan meewerken. Is dat een, uh, een zaak voor de raad of mag het college dat besluiten? Het college is een uitvoerend orgaan. Maar ik vind dat het college in deze te, uh, te veel politiek bedrijft. Als je weet dat een agendapunt met, met deze gevoeligheden... ook aanstaande dinsdag op de agenda staat... en je komt met een dergelijk persbericht... dan um, is dat niet nodig. En had je kunnen wachten tot uh, het debat van aanstaande dinsdag. Om, of, of Je neemt het mee in het debat of je komt daarna mee. Maar wat je nu doet is voor de troepen vooruitlopen... en... Um, Vooruitlopen op de discussie die er nog moet plaatsvinden. Maar het persbericht is, zegt dus niet duidelijk: van wij doen het. Nee, maar ze maken een verschil tussen de tijdelijke opvang. Dus mensen die komen vanuit. Um, nou laten we wel weten. Het, het, het is niet een Zandvoorts probleem. Het is een, een Nederlands en vooral ook een Europees, een Europees probleem. probleem. Um, daar lost men het niet op. Um, we zien dus dat uh, de, de, de grenzen openstaan. En van alle kanten komt men binnen. Uh, aangemoedigd door mevrouw Merkel. Die roept van, komt u maar. Inmiddels nou, is die grens dicht. Ja, ja, maar dat is geloof ik niet bij iedereen doorgedrongen. In ieder geval het bericht <laughs> dat mevrouw Merkel zegt. Kom maar, dat staat iedereen nog levendig voor, voor, voor, voor de geesten, voor ogen. Ja, wat ze ook onthouden natuurlijk. Tuurlijk, en ja. dat wil je ook onthouden. Maar wat je nu ziet is dat um, het wordt niet opgelost. Nederlands is toch een gewild eindstation. En laten we wel wezen. Dat snap ik ook nog wel. He, als je het even omdraait vanuit de positie. Maar we worden hier oversteld. En dan kan je wel zeggen. Een tijdelijke opvang van drie tot acht dagen. Nou, Als de mensen met 700 tot 1000 per dag binnenkomen. De asielzoekercentra moeten leeg om ze te gaan herbergen. Als die niet leegkomen blijven die mensen hier echt niet drie tot acht dagen zitten. En waar moeten zitten, die mensen waar... uit de asielzoekerscentra's naartoe? Ja, dat is naartoe? leuk, want dat worden op een gegeven moment de statushouders. En daar wordt ook namelijk iets over gezegd. Mm -hmm. Want statushouders hebben volgens namelijk recht op een woning. Wij als Zandvoort voldoen eraan, hoor. Wij hebben dus al die jaren al dat we dus mensen moeten opvangen. En wij zijn, je kan ons dan wat dat betreft een voorbeeldgemeente ja. noemen. Dat doen we ook. Uh, wij voldoen aan onze verplichtingen. Terecht ook, hè, want dat hebben we met elkaar afgesproken. Maar om nu extra mensen hier te gaan opvangen in Zandvoort. Nou, dat lijkt me geen goed idee. Als je gaat kijken naar onze woningvoorraad, de sociale woningvoorraad. Nou, dat is voldoende over bekend. Die is niet ja. um, heel erg groot. Nee, waar, waar moeten ze naartoe? De, de... Nou ja, maar we hebben ook. En dat, wij zitten hier ook om het belang <kwijm>. van Zandvoort te dienen. Um, uh, mijn kinderen, jullie kleinkinderen. Uh, uh, um, Anderen hmm. willen ook graag een woning. Staan jaren op een wachtlijst. Nou. Maar een... Leg dat ook maar eens uit. Die, uh, die noodopvang voor van drie, drie tot acht dagen. Dat, uh, met alle respect. Maar volgens mij is dat al een, uh, een utopie van de eerste orde. Want mensen komen binnen. En, en een dag later sturen ze weer weg. Nou het idee is van. Men moet natuurlijk naar Ter Apel om zich in te schrijven. We weten allemaal waar Ter Apel ligt. Hè? Nou niet hier. <laughs> dus wat is dan het idee. Daar kunnen ze niet terecht. Dus ze komen dan, uh, moeten ergens opgevangen worden. In Zandvoort. Of in Haarlem. In de Koepel. Nou maar daar zouden dan in Zandvoort al een plek zijn waar men aan denkt. De sporthal. Dan de, sporten, ja. de krocht. Oh, het ja. LDC. Maar daar krijg je dezelfde situatie maar van. ze kunnen wel in de parkeergarage, want daar is plek. Ja, daar, <laughs> daar gaan we het ook nog over hebben. Nee, maar dat is natuurlijk... Dat zijn toch geen oplossingen? En wat... Uh, en de koepel willen ze niet zitten in Haarlem, want de eerste mensen slapen alweer buiten. Want, ja, ik heb dat artikel omdat gelezen, het gevangenis omdat het de gevangenis is. is en we ja, komen we komen uit de, uit de, de gevangenis, uh, ja, dan, ja. Maar goed, dat is uh, een halemsding. Hier in Zandvoort uh, gaan jullie daar stevig over in debat aanstaande dinsdag. Ja. Uh, wat is het standpunt van de VVD in deze? De VVD-Zandvoort uh, uh, volgt de lijn van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Mm -hmm. En dat, dit is een uh, Europees probleem. Los het daarop. Zorg dat daar uh, mensen in de regio worden opgevangen. En we moeten heel eerlijk kunnen zijn en zeggen... Wij kunnen als Nederland, als zo'n klein... Kippenlandje, kunnen, we dat allemaal niet, kunnen we dat allemaal niet opvangen? En in Europa zal men eens een keer... Want het Europees beleid faalt aan alle kanten. Daar zal men op een gegeven ogenblik... Um, een standpunt moeten innemen... en dingen moeten doen. Want wij kunnen hier niet het leed van de hele wereld. Hoe erg ook hoor. Want die er zijn natuurlijk zoveel mensen. dus Dat staat voorop. Maar wij kunnen hier niet het leed van de hele wereld oplossen. Dat kan gewoon niet. En Europa moet wat dat betreft eens een keer... nou om het dan maar zwart en wit te zeggen. Ballen tonen. Kijk die... Mevrouw Merkel die, die voert daar wel de toon aan. Maar vind je het niet raar dat Frankrijk angstvallig stil is? Frankrijk is angstvallig stil. Het is opvallend dat de Baltische Staten zeggen gewoon... Uh, die zeggen nee. Wij, we zeggen gewoon nee, we doen niet mee. Oost-Europa zegt ook gewoon van het is mooi, maar niet bij ons. En opvallend de landen in de regio zelf. Ja. Uh, Saoedi-Arabië en dergelijke. Libanon is dan een ander verhaal. Rijke landen. Die... Maar die staan ook met de bordje nul. Die staan met bordje nul. En dan... Um, is het echt... Want het wordt al meteen, en dat was van de week ook in het debat... Hè? Ben je dan een racist als je dat soort dingen uitspreekt? Of mm. een racist en dat zaken... Nee, je maar moet realist. ook op een gegeven moment de dingen kunnen benoemen... En ook de zorg kunnen uitspreken. Want er zit natuurlijk ook voor een heleboel mensen wel een zorg achter... Van wat betekent dit voor onze verzorgingstaat? Ja. Ja, dat... Op een gegeven moment kan het niet. Wij kunnen je... dit allemaal niet oplossen hier. Het gaat natuurlijk over het, over het getal. Als je, uh, noem maar wat, de vijfduizend mensen uh, opneemt... dan moet je die ook uh, werk laten doen. Je moet ze te eten geven. Dus het is niet alleen maar van kom maar binnen. Het is een veel groter probleem. Je zegt zelf al, Europees uh, beleid faalt. Ja, dat vind ik. Um, Dringt dat door tot het Europees parlement, zou je denken? Want ik hoor een hoop geluiden daaruit. Ik lees stukken in de krant. Ook over de koepel. En ook dat uh, in de regio opvangen op het geen optie is. Nee, maar ik, ik, ik denk dat het wel gaat doordringen. Want je ziet ook dat op dit moment de, in de media ook... Uh, toch meer mensen durven uitspreken... Um, wat ze er echt van vinden. Ja. En dat het op een gegeven ogenblik. Mag ik toch aannemen dat onze volksvertegenwoordigers en ook onze volksvertegenwoordigers in Europa. Um, ja, ze kunnen niet meer niet een kop volhouden. in het zand steken nee, en uh, dit, dit, dit punt niet meenemen? Nou, het het, het jammer daarvan is, en je, je noemt onze volksvertegenwoordiger. Ik heb toevallig een debatje zitten kijken waar. Uh, het gaat dus niet meer over de vluchtelingen. Het gaat weer over ons nep-parlement en we gaan weer tegen elkaar schelden. Ja. Uh, dat gaan we nu uitzoeken, want het mag weer niet strafrechtelijk om dat te zeggen. Dan gaan we dus weer om het probleem heen. Laten we dan gewoon met z'n allen het probleem aanpakken, denk ik dan. Ja, en we moeten ook kunnen um, uh, stellen dat wij in Zandvoort het niet oplossen. In Noord-Holland lossen wij dit nee. niet op. Um, Nederland in zijn eentje zal dat ook niet oplossen. En ik verwacht dan ook, of tenminste, ik, het is een keer de zaak, dat aanstaande woensdag, want dan komt uh, kom men weer bijeen voor een Europese bijeenkomst, dat men daadwerkelijk eens een keer knopen doorhakt en met oplossingen komt. En niet om de hete brei heen blijft draaien. Nee, je mag inderdaad zeggen. Uh, het is moeilijk of we kunnen het niet. En dan ben je geen racist, dat ben ik met je eens. Want het is gewoon. Uh, de, uh, het is een getal. Ja. Eigenlijk. Het is heel zielig voor, uh, voor de asielzoekers. Um, drie tot acht dagen is. geen optie. Nou, mensen echt in nood, die moet je op kunnen vangen. moet je maanden in huis aan. Maar drie tot acht dagen, dat lijkt mij. Uh, ik heb zoiets in de zin van: Nou ja, dat kan toch niet. En waar moeten ze dan naartoe? Want die stroom ja. blijft dus daar bij de aapen Die stroom blijft doorgaan. gaan, zolang er met die stroom niets gebeurt. Dat kan ook niet zeggen, want het is... Uh, nou jongens, ja, het is de een... vandaag, jullie moeten weg. Burgemeester Zoek Van der de Laan heeft het al over enkele weken. Ja. ja. Goed, um... Maar dat is natuurlijk een aardig voor het college. dat dat hier mogen vertellen, maar dan... Uh... Nou ja, die uh, hadden wij graag gezien. Maar we ja. drukte en andere dingen kunnen ze niet. Dus ik ben blij dat jij even wat, dat, daar even wat over <laughs> wil zeggen. Maar... Um, Jullie zijn bij elkaar geroepen als fractievoorzitters. Uh, Voorzitter. ja. Mag je daar uit de school klappen? Of, uh, is nou, het, dat... is, het is niet geheim. Het is gewoon, dit dus is, het is Eigenlijk, dit is verteld dit is met het verhaal erbij. Dus dat, we, uh, dat er ja is gezegd tegen de vraag van... Uh, wil ze de een steentje bijdragen aan crisisopvang? Oké, okay, het college zegt ja. Stel nou eens in het uh, vreselijke geval andersom dat de raad nee zegt. Wat gaan we dan doen? Dan heeft het college een probleem. Ja. <laughs> Dan is het dus echt voor de troepen uitgelopen. Maar ik kan me voorstellen, dinsdag is het debat, hè? Dinsdag is het debat. Ik kan me voorstellen dat uh, meerdere fracties daar vragen over hebben. Over, over uh, hoe lang, waar, wanneer. Wordt dat een stevig debat? Ja, dat is een gewetensvraag. Als het ons ligt, wel. Want wij, wat dat betreft, uh, schuwen het niet. En dan uh, zullen wij zeker ons, uh, ons, ons laten horen en ons standpunt uitdragen. Maar als ik luister naar de, uh, de afgelopen vergaderingen die we hebben gehad. En de debatten die gevoerd zijn. Dan is het, uh, hebben wij meestal een debat met onszelf gevoerd. Je haalt me de woorden uit de mond. Maar we gaan eerst een stukje muziek luisteren. <lacht> Van Bob Marley. Ja. Uh, heet hangen hij ze weer. Ja. Of, of gewoon uh, wordt vervolgd. Ja. Want het parkeren dat, uh, dat sleept al een aantal jaren. Volgens mij 2007 of 2009. Ja, volgens mij was het al in de 90e jaren ja. dat het referendum. Ja. Maar dat is ook niet helemaal goed gegaan. Uh, nu is de discussie uh, over het winterparkeren. Het parkeren op de boulevard. Uh, een aantal jaren geleden was dat gratis. En uh, mensen kwamen naar z'n antwoord omdat het voor niks was. Of dat zo is, kunnen we het over hebben. Nu is de discussie, uh, we gaan het zomers duurder maken. Ja. En uh, winters gaan we wel betalen, maar minder. Klopt. Zeg ik het zo goed? Ja, exact. Er uh, ja. um, is heel veel over, over gezegd en gedaan. Uh, een hele discussie. Jullie uh, zien dat niet zo. Nee. Hebben jullie, uh, wat is jullie achter, achterliggende gedachte waarom nou, je het niet ziet? Nou, onze achterliggende gedachte is van um, parkeren als marketinginstrument, dat klopt. Dat moet je doen, maar dat is een combinatie van factoren. Het, is, uh, um, het, het geheel, de som der delen, moet gewoon goed zijn. En je moet niet aan één, um, één radertje gaan draaien. Mm -hmm. wat, wij nu, wat we nu gaan doen hier in Zandvoort, het idee was natuurlijk winterparkeren, zorg dat de mensen in de winter gaan komen. Prima, staan we helemaal achter. Maar wij hebben wel gezegd onder één voorwaarde. Je moet niet op het moment dat de mensen wel naar Zandvoort komen... in de zomer, het parkeren duurder gaan maken. Dan prijs je op een gegeven moment jezelf de markt uit. Dan is het het feit van, de mensen komen toch wel. Dus de mensen die wel komen, die, die mogen gaan betalen... Voor de mensen die we graag zouden willen hebben. Nee, als je nou echt gelooft dat het helpt om de prijs naar beneden te gooien, om mensen hier te krijgen... dan moet je gewoon zeggen, we gooien de prijs voor die vier maanden naar beneden... en de rest van de jaar laten we gelijk. Want dan ben je ervan overtuigd dat het parkeren als prijsinstrument... helpt om mensen hierheen te krijgen. Hoe inzichtelijk is het wat de kosten zijn van het parkeren ten opzichte van de inkomsten? Dat ik is, kan het nergens vinden. Nou, er staat nu wel iets in de begroting, maar dat kunnen we ook niet helemaal uh, uitvogelen. We hebben wel de afgelopen keren wat, wat cijfers gekregen. En het, uh, men zegt dan dat het, geloof ik, even uit mijn hoofd, zo rond 170.000 oplevert in die vier maanden. Dat, is de, dat zijn de opbrengsten. Ja. Maar de kosten zijn bijvoorbeeld van Brinks of de die geloof de ik. Van sport en we hebben 380.000 euro ik, ik per Ik jaar. moet heel dus eerlijk dat, zeggen dat we op dit ik, moment de, de, de gooi in de in de plomptie uh, dingen en, ja. uh, en ga gewoon gratis ja. parkeren. Kijk, mensen Kijk, die zijn best bereid. Zijn leeg, is leeg. Er ja. staat gewoon niemand daar. Ja, maar mensen zijn best bereid om te betalen voor parkeren. Als je wat te bieden ook hebt. Daar gaat het om. En maar waarom je moet geld... zou je betalen om te parkeren? Waarom zou je daar, omdat we hier een gigantisch... Uh, omdat je op een gegeven moment, ook in een centrum... wil je een doorstroming hebben. Je wil niet dat mensen de hele dag bij uh, de Albert Heijn... of bij welke winkel voor de deur staan. Het is bedoeld als uh, uh, instrument. Ja. In de tijd, ondertussen, en daar moeten we ook gewoon reëel in zijn, is het ook gewoon een inkomstenbron voor de gemeente Zandvoort. Jaarlijks komt er 1 miljoen binnen. Nou, dat betekent ook, als dat niet binnenkomt, dan zullen we het met elkaar moeten oplossen. Want linksom of rechtsom, het geld zal ergens vandaan moeten komen. Alleen zeggen wij, je gaat toch niet voor 4 maanden de prijs verlagen en 8 maanden gaan we de prijs verhogen. Dus voor we afgelopen dit, dit jaar hebben we ongeveer 29, heeft het iemand me verteld, die heeft het bijgehouden, 29 echt zomerse dagen gehad. Gedurende die acht maanden. Hè, dus dat betekent ook dat we daar slechtere maanden tussen hebben gehad. Dus dan gaan we de druk op die dagen leggen dat de mensen komen. <coughs> en jullie mogen meer betalen om het overige te, uh, qua kosten te dekken. Dat is natuurlijk van de zotte. Wat zou uh, het alternatief volgens jullie zijn? Het alternatief is een marketingplan. Je moet met acties gaan werken. En daar kan je parkeren bij inzetten. Je moet op een gegeven ogenblik... en dat zal gezamenlijk met ondernemers moeten... en met organisatoren bijvoorbeeld... maar niet alleen de gemeente... zeggen we maken een, een bepaald weekend. Mm -hmm. Daar doen we als uh, uh, actie bij van... en dit weekend is het gratis parkeren in Zandvoort. Ja. En laat zien wat je biedt... dat pop-up Zandvoort, dat weekend wat geweest is... herhaal dat nou in de winter... Mm -hmm. Maak activiteiten. Laat zien wat Sand voor te bieden heeft. Maak er, uh, loop een, doe er een loop bij. Doe er een wandeltocht bij. Doe een aanbieding in een winkel bij. En ja jongens, ook dit weekend is het. Gratis parkeren met uitzondering van de winkelstraten. Is dat uh, wat je nu zegt niet een beetje het idee van uh, het horeca retail plan. En uh, het pop-up gedeelte wat Pascal Spijkerman uh, heeft gemaakt in een goed stuk. Daarbij uh, zou het de bedoeling zijn dat de ondernemers daar het voortouw in zouden nemen. Zie jij daar wat gebeuren? Of? Ik, is, dat is lastig in te schatten wat er nu gebeurt. Ik, ik, ik, wat je ziet is dat de, de bijeenkomsten zijn geweest. We hebben de presentatie gehad en de, dit is eruit gekomen. Maar er moet nu wel een aanjager komen. Nou, omdat je het gebruikt uh, uh, in het verlengde van... Uh, ja, ga gaan maar, maar terug naar het plan. Precies, maar... Zo moet je dat ook gaan, gaan bekijken. Mm -hmm. En je moet niet alleen zeggen. Nou gooi je tarief maar omlaag. Dat werkt niet. Mensen naar Amsterdam die betalen. Wat betalen ze? 4, 5 euro per uur. Als, als, als het niet meer is. Maar waarom. Als je, als je op de plekken gaat staan waar uh, iets geboden wordt. betalen mensen dat gewoon. Precies. En er wordt helemaal niet over mopperd. Maar het is dus. Het is, uh, nou, ik hoor achter me, het is schaarste, dat is het natuurlijk ook vaak. Ja. Het liefst willen mensen ook, en dat snap ik ook in de winter... I het liefst wil iemand gewoon in die winkel parkeren. Ik ben er ook zo in, gewoon voor de deur. <laughs> ja, dat, een pop-up garage. Een pop-up garage, dat zou nog het mooiste zijn overdekt. Maar het, het, is, het gaat er dus gewoon om, je moet het breder zien. En eigenlijk in het hele stuk van het college staat ook... ja, op deze manier zal het waarschijnlijk niet gaan werken. Ik vind trouwens ook nog steeds dat er uh, die parkeergarage waar ik het over had, ja. die staat leeg. Maar de bewijziging, hoe om is, daar te komen, is, is, is zo slecht. Maar. Daar kan daar je... niks aan gedaan worden. Da daar, iets... wat, daar, daar moet wat aan gedaan worden. Maar ook die parkeergarage kan je inzetten als instrument. Ja. Doe een actie in een weekend. Dat kan je als ondernemers onderling. Doe een zaterdagochtend uh, winkelochtend. En uh, bij parkeren in de parkeergarage... Uh, uh, betalen wij uw parkeerkosten. Sta je daar gratis. Nou, Dat is heel simpel hoor. We zijn uh, nu een beetje bij het, uh, de afdeling pop-up. Maar ja. uh, aanstaande dinsdag. Gaat het over dit parkeren? Gaat het over dit parkeren? Uh, heb ik het goed dat jullie de enigen zijn die dat niet vinden? Nou, het leuke is namelijk dat eigenlijk de, degene die dit, uh, uh, van wie dit idee of die het heeft ingebracht in de gemeenteraad is, uh, is Arlan Berg geweest van het CDA. Die was daar echt een Bijzonder voorstander van. Bijzonder uh, raadslid, uh, buitengewoon raadslid moet ja, ik zeggen. zeggen. Buitengewoon raadslid. En het is het, het grappige, en het, dat laat hij ook zien op Facebook, dat hij het eigenlijk met ons eens is. In de optiek van je moet het zomers niet verhogen. Maar ik denk dat, uh, dat hij teruggevloten is door zijn eigen partij. In ieder geval, het CDA die zal het uh, wel steunen. Dus inschattende is dat. Uh, ik denk dat wij als enige op, deze, op dit punt tegen zijn. Dat betekent dus dat het gewoon doorgaat. Dat betekent uh, dat het doorgaat. En dat betekent en... dus ook dat mensen die daarvoor stemmen, daar ook helemaal achter staan. Want anders kan je je niet voorstellen. Nee, en dat vind ik verbazingwekkend. Dat je op deze manier voor vier maanden of goedkoper parkeren. Niet eens gratis. En um, geen vervanging van automaten. Want dat is natuurlijk een drama aan de andere kant. Wil je betalen, dan kan je niet betalen. Daar wordt niets aan gedaan. En vervolgens mag je acht maanden lang mag je meer gaan betalen. Voor die vier maanden. Nou... Nou, um, dramatisch plan. We zien de discussie tegemoet aanstaande dinsdag. Dus het gaat over én parkeren. en over vluchtelingen. Het wordt een, een, een drukke avond, denk ik. Ik hoop het. Je hoopt het, ja. <laughs> van de tribunes. Ja, nou, in ieder geval nou, aan ons, laten ons we, zal het, aan ons het, zal het eens niet liggen. We hopen op een, een goed debat waar men standpunten gaat uitwisselen. in plaats van elkaar uh, ja. de wind uit de zeilen te nemen. En dan, uh, aan het, ons zal het niet liggen. Nee, maar dat proef ik wel eens. <laughs> en dan, dan. Nou, ik wil hier niet nou naar snakken. Maar ik zou graag eens een keer een goed debat zien met standpunten. Misschien is dat aan nou, deze aan de orde. Uh, bedankt voor je kijk op uh, parkeren en op ja, vluchtelingen. Graag uh, gedaan. En tot de volgende keer. Dank je wel. Ja, dank je wel. Muziek. We zijn weer terug. Dat was uh, Caro Emerald met de lipstick on his collar. Ja, maar ja. niet bij de heer Theo van der Laan. Welkom. Nog niet betrapt. <laughs> <laughs> Nog Sorry. niet betrapt, nou. Ik hoop ook niet voor jou dat dat gaat gebeuren. Nee, dat is uh, Theo van der Laan is hier uh, in verband met Culture at the Beach. Ja. Um, een beetje een jaarlijkse traditie aan het worden geloof ja, ik. Ja, vijfde jaar al. Vijfde jaar ook ja. een, een Lustrum. Ja. Um, in diverse frontenten, je kan zo even noemen welke dat zijn. Zijn er diverse optredens van artiesten? Um, ja. Weer in teken van een goed doel? Altijd, hè? Altijd. Ja. Kijk, het is een samenwerking van het, het concertgebouw en de Lines Zandvoort. We halen hier geld mee op... voor het goede doel, hele vijf jaar. Aan de andere kant is het ook... het idee is dus om uh, jonge... Uh, aankomende talenten... Uh, een platform te geven... Uh, in Zandvoort. Hè, een cultureel dingetje. Uh, met, waardoor... Dus het, zeg maar, cultureel, een wat verdieping krijgen in Zandvoort. Want dat is altijd goed en altijd leuk. En. Um, Missen wij die dan, die verdieping in de club? Nou, nee, dat wil ik niet zeggen. Maar een beetje erbij kan dat ook altijd. Hè. Ik, ik bedoel, gisteravond keek ik naar De Wereld Draait Door. En daar zag ik Peter Pannekoek en Kees van Kooten. En die zijn allebei bij ons geweest. Nou, was ja. Kees van Kooten een gelukje. Uh, maar Peter Pannekoek is zelfs een paar keer geweest. Ja. En die kunnen we nu niet meer betalen. Nee, nee. Als je begrijpt. Maar in de aanloopperiode de nog wel. Ja, ja. Ja, nou ja, ik weet niet hoe het eronder komt. Maar dat, zo zit het. Dat wou ik zeggen. Zo, leg me uit. Peter Pannekoek kwam hier graag. En inmiddels is hij ons, ons tegen. Dat is helemaal niet erg, want er komen wel weer nieuwe mensen. Wat, wat voor soort uh, artiesten mag ik het zeggen, hè? Ja. Wat voor soort artiesten horen hierbij? Nou, de laatste jaren is het erg veel cabaret. En ik zit natuurlijk wel in dat comitéetje. Ik vind dat dat uh, uh, wat aan de smalle kant is. Het is gewoon een leuke avond lachen. En ik krijg verschillende cabaret op, op treden, is Hartstikke leuk. En, uh, maar ik zou zelf is, uh, uh, uh, wel opteren op cultuur is ook muziek. en is ook dans en dat soort dingen. Dus uh, Um, daar, daar wil ik wat meer op sturen. Maar ja, dat is toch ook alweer last, die programmering. Het is zo Misschien dat, ook de ambiance, hè, he? want het, natuurlijk als je, de, ja. je zegt dans... En je nou, dat is het een technisch wordt. probleempje. En daarom hebben we dit jaar hebben we drie paviljoens. We hebben in ons vier jaar zelfs zes paviljoens gehad. Maar dan zie je dus in, in één keer uh, kosten voor apparatuur dramatisch stijgen. Ja. Microfoons, versterkers, ik weet niet... Nou, heb je nou een band, die hebben we nog veel meer nodig. He? Maar aan de andere kant, je kunt natuurlijk ook wel iets met dans en een gitaar... Denken of wat ook, wat, wat simpel is. Dus we moeten ons dan wel een beetje eenvoudig houden. Maar dat is de reden waarom we ook dit jaar ietsje zijn gedownsized. Maar wij verwachten natuurlijk wel drie, tussen de 300 en 400 mensen. Dus ja. dat, uh, hopen we dat dit daar ook weer aan bijna is. Ja, je zet uh, gedownsized van 6 naar uh, 3 uh, paviljoens: ja. Club Nautique, Vogels en Plazant. Dit jaar, ja. Dit jaar? Ja. In vorige jaren gingen artiesten ook switchen. Ja, van paviljoen naar paviljoen. Ja. Nou, dus je beetje... bracht dat zoveel probleem met zich mee. En uh, in het verlengde ervan een cabaretier, een cabaretier. Je hebt natuurlijk alleen maar een microfoon nodig. Klopt. Maar uh, dat, het probleem was heel eenvoudig. Ik heb hem ook niet kunnen bedenken. Maar het probleem is drie keer leuk zijn. Gaat nog? Maar de vierde keer wordt het lastig. Want ze ja. dissen natuurlijk een beetje hetzelfde verhaal op. En, uh, en daar zat dus gewoon een probleem. Een menselijk probleem. Van ja, uh -huh. weet je, dat zijn allemaal natuurlijk wel professionals. Want dat zijn het gewoon ook die jonge mensen wel. Ja. Maar uh, drie keer leuk zijn. Dat is een soort van. Ja, en daarna wordt het een sleur. En dan is het lastig om je weer op te laden voor zo'n artiest. Om weer dezelfde gevatte grappen. Die ja. natuurlijk allemaal voorgekookt zijn hier en daar. Maar het is natuurlijk wel toch een samenwerking met je publiek. Het is toch elke keer weer anders. Maar daar, daar werd over geklaagd. En toen hebben we dus vorig jaar. Dat of werd het echt een... over geklaagd. Nou, ja, de, de, nou ja, klagen. Dat die, die, de, het is kijk, een performer voelt ook wel of het leuk is of niet ja. aan de, aan de respons. En hij wil natuurlijk die mensen een leuke avond bezoeken. Ja. Dus uh, ja, lastig. Maar, dus we hebben nu gedownsized. Nou, we willen dit opnieuw en dan gaan we kijken. Want kijk, je kunt wel vier, vijf, zes keer optreden met de gitaar. Dat is geen probleem. Of zou ja. ik dan zingen. Nu, nu je gedownsized bent, moet ik dan weer gelijk de vraag stellen. Zijn het dan weer cabaretiers? We hebben, we hebben dit jaar, eh, ja, je zou het op dit moment wel kunnen zeggen dat het een cabaretfestival is. Okay. Ja, daar moet je van houden, dus er is geen dans en muziek. Maar het is wel een heel erg leuke avond. En ik wil daar wel even op doorgaan. Kijk. Um het is zo, het goede doel, want daar begonnen we mee. Ja. We hebben vorig jaar, dankzij de Beach, uh, de Lions Sandford heeft uh, het, het bedrag gestort in het, sport, in het sportfonds. En uh, overigens heeft de Lions Sandford hebben de afgelopen jaar, uh, nou ik denk een kleine 25.000 euro, uh, zo niet meer gestort in dat fonds. Om, het jeugdsportfonds. Juist, exact. Die, waar, die ervoor zorgt dat, uh, dat de jeugd kan sporten op het moment dat het even niet kan thuis financieel. Ik vind het een fantastisch mooi doel. Het is lokaal doel, daarom is het ja, ook goed. Hè? We zitten hier ook met de lokale radio. Kijk, ik hoor wel eens, het is niet voor niks. Nee, dat is zo, want een kaartje kost 75 euro. Maar aan de andere kant kun je het zien, 25 euro is voor de, voor de artiesten. Die worden verdeeld onder de artiesten. Dus dat komt neer op 8 euro als je drie artiesten hebt per artiest. Zeg maar. Er gaat 25 euro in je maaltijd zitten. Nou, daar krijg je een keurige, echt een mooie maaltijd van stand voor. En die andere gaat naar het goede doel. En ja, uh, een avondje uit. Het is op zondagavond. Hè. Het begint zijn we rond vijf en je bent om tien uur weer thuis. Dus het is ook niet te gek. Het is geen nachtwerk. Het is heel leuk. Dus ik zeg, kom allemaal. Er zijn nog wat kaarten. Kom allemaal. Hartstikke leuk. Er zijn er wat kaarten. Uh, hoe komen wij aan kaarten? Je kunt uh, bij de pavioens. Dus, dus je uh, kan een voorkeur hebben voor uh, ja, plassant, vogels, uh, vogels of, vogels of nautiek. Uh, nautiek, exact. Die voorkeur die, die wordt gewoon naar Dus uh, voor... ik, ik wil graag bij uh, een van de drie. Ja, dan daar je... fiets ik naartoe en dus zeg ik wil nu nog een kaartje. Ja, zijn, ja, dan doen zij het. Of je kunt, je kunt je, uh, uh, naar onze website. Je kunt ook via de website uh, Lions Zandvoort. Lions Helpen Kinderen. Stichting Zandvoort. Daar vind je... Culture at the Beach, daar kun je op, uh, online bestellen en dan kun je je voorkeur aangeven. En zo wordt het geregeld. Um, wie treedt erop? Ja, dat is een goede vraag. <laughs> ja, dat wil ik dan <laughs> ook weten natuurlijk. Ja. Nou, ik moet je die vraag uh, uh, schuldig blijven. Uh, kan, ik op dat, de site? kan ik dat straks op de site? of? Ja. Ik op de... Nou, het is zo, we houden dat heel lang geheim. Uh, ja. En dat komt eigenlijk omdat we uh, uh, in het verleden hebben we wel eens een paar keer geadverteerd met iemand die, die twee keer jaar niet kwam. Oh jee. Ja, dat is, uh, dat is lastig. En uh, dat, dus dan roepen we iets. En, en, en, en, en dat was een be bekende meneer van Radio en TV uit Haarlem. Verder zeg ik er niks over, maar... <laughs> uh, hij kwam niet. Hij kwam twee keer niet. En twee ja, keer ja, dat was dat echt dramatisch. Want hij stond als grootste tekst op onze dingen. Ja, dus daar ja, zijn we heel voorzichtig. Want ja, het ja. kan echt gewoon op zondag nog veranderen. Maar waar het wel om gaat, en dat vind ik veel belangrijker. Het is een avondje kwaliteit. Je krijgt jonge talenten te zien. Overigens was die meneer geen jong talent. Dat was een beetje in de categorie Case van Koten. Dat legt en die liet ons steken. Ja, echt wel een beetje steek. Uh, om welke reden ook wel. waarom goede reden. Maar uh, wel ja, vervelend. Dus, als je dan, jammer voor je ja, programmering. Dus, is nou, het, uh, ja, ja, ja. Je komt voor iets en dat is ja. er dan niet. Ja. Wat is het, uh, het goede doel? Weer het sport, uh, Het jeugdsport. jeugdsport. Het lokaal doel. Uh, is daar de vorige keren, vorige jaren. Want het is nu voor het tweede of derde jaar dat ja. dat... Uh, nou kijk, wij geven het geld en de uh, line die geeft alleen geld uh, als het verschil maakt. Dus als, als wij dat geld niet geven, dat dat dan bijvoorbeeld niet werkt of niet doorgaat. En we hebben natuurlijk met, uh, kijk, als iemand 14 is en gaat sporten, dan is hij ook 15. En het werkt echt maar tot een jaar of 18, 19. En dan houdt het al een beetje op, want dan ja. vinden we het geen jeugd. Ja, het is nog wel jeugd, maar dan vinden we het toch even anders. Dan gaan we weer naar kijken naar iemand van maar Goed, dit. dan zijn de talenten ondertussen er wel uitgehaald. En Juist, degene die talent is, das, ja. die wordt ja. dan ja. wel uitgehaald. Maar ik moet wel bij zeggen, wij verdeelt het geld niet zelf. Dat gaat eigenlijk, doet de gemeente dat. En dat is gewoon onafhankelijk. Wij geven het geld en is klaar. Weet je, wij gaan ons daar niet mee bemoeien. Maar we kijken wel heel goed wat er gebeurt. gebeurt. Ja. Ja, en... zeg, heb je daar wel die feedback over dan? Die ja, stort, zitten een, er wel stort aan een aanzienlijk bedrag. Ja. Dus, daar zou je uh, als Lions ook wel willen weten... van nou, er is zoveel... een naam is niet interessant. Ja. Er is zoveel naar voetballetjes gegaan, of naar basketballetjes gegaan. Dat klopt. Uh, uh, wij hebben wel leden die aan tafel zitten. Maar die, wij zitten daar een beetje anoniem. Dus uh, wij weten precies wat er gebeurt. En ook wie het gaat. Maar dat is ook een beetje privacygevoelige dingen. Nee, nee, dat, dat dus dus, dus, dus wij zitten aan tafel. Maar wij... Uh, wij uh, dus we praten mee, maar we besluiten niet. Nee, het besluit ligt bij, uh, dus wij, ja, bij de gemeente. Eigenlijk gaat het via uh, nou zou zeggen, sociale zaken, zal ik maar zeggen. Vaak. Dus via, ja, want, vaak, vaak zijn er toch... Uh, ja, er is een gemeentelijk zijn, sportfonds, dan hè? Dan, van, er is ja. een gemeente Portsels. daar yes. gaat dat dan in als ik het goed begrijp. Ja. Ja. ja, op zich wel. Het gaat niet over de artiesten. Nee, het gaat, het gaat over ja. een hele gezellige avond. avond. Ja. En die gezellige avond die kan je hebben bij Club Nautiek, bij Vogels of bij Plazant. Ja. Kaarten kosten 75 uh, euro. euro, waarvan de verdeling is 25, 25 en belangrijkste 25 voor het goede doel. Juist. Want daar gaat het allemaal om. En het is een lokaal doel. En uh, kaarten zijn te krijgen bij uh, Nautique, Vogels en Plazant. En uh, als je een voorkeur hebt, moet je daar je kaartje halen. En anders kan je naar uh, www. Alliance -helpen kinderen. Dat is een korte samenvatting. Ja, supergraaf. Ik heb een En nog een belangrijke over, vraag van Irene. Over de opstelling. Want stel je voor, ik ben alleen, ik wil alleen naar die avond toe. Ja. Maar ik vind het niet leuk om in mijn eentje aan een tafeltje te zitten. Is er een opstelling waarbij er meerdere mensen aan tafel zitten? Of hoe, hoe is dat, als je, als je, dat? Vind ik een goede vraag. Uh, het is zo dat uh, de paviljoens maken de indeling. En uh, dat is een vraag die je niet via de website, maar wel via het paviljoen kan stellen. En dan ja. zullen ze dat honoreren. Ja. ja, want het lijkt me namelijk heel gezellig hè, om, om te zeggen: van nou ja. doen ze wat mensen bij elkaar. Dat is een sociaal. Absoluut gezien. waar. Absoluut ook een waar. heel goed. Uh... Nou ja, kijk, het, het is wel zo dat de paviljoens dan je aanschuiven bij anderen. En, en, en die kijken natuurlijk. Maar ze, ja, die indeling weet ik niet. Want dat wordt nog gemaakt, natuurlijk, door het paviljoen zelf. Want dat, dat weet ik überhaupt nooit. Uh, maar uh, ik vind het wel een goede. Uh, ik vind ook dat daar even wat aandacht aan moeten besteden. Ik zal dat wel even terug mailen aan onze... Uh, ik vind het e een hele goede inkoper. Er zijn ongetwijfeld meerdere uh, singles, zoals het netjes heet, om die daar wel heen willen en dan uh, inderdaad de gedachte hebben van zit ik alleen aan een tafeltje. Dus uh, misschien is dat een aparte optie voor de heren en dames nee, dit is, dit is... om uh, uh, tafels te creëren voor uh, singles. Heel goed, vind ik een hele goede... Nee, meegaan. We zeker doen. Dan heb je vanmiddag nog wat te doen, uh, <laughs> Theo? <laughs> hartelijk, okay. ja. hartelijk dank voor de uitleg. Uh, ja, ik denk ik dat het redelijk duidelijk is... Ja. Uh, uh, we kunnen nog één keer roepen. Uh, WWW, Lions helpen kinderen. En alle informatie te krijgen. Helemaal. Theo, super. Bedankt. Dank je wel. Ja, we gaan de agenda doen. Ja, want het was weer een hele gezellige uitzending. En die eindigt Zeker. vaak met een agenda. En inmiddels is dat een A4'tje geworden. <laughs> ja. en jij, jij hebt hem vergroot op uh, Ja, op dat de klopt Het is 60 um, plus. Hè? Ja, is... nou, ik ben ook 60 en een klein beetje. Maar ja, je hebt een bril op. Ja, ik heb een bril op. Er zijn natuurlijk een aantal uh, vaste dingen die uh, in het museum gebeuren. En dat is de Historic Grand Prix tentoonstelling. En de Anne Frank uh, tentoonstelling nog steeds in het Zilf Zandvoort Museum. Ja. Dan hebben we de zandsculpturen op diverse plekken nog steeds in Zandvoort. En het thema was dit jaar geïnspireerd door Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten. Het is, er is hier en daar al wel wat verval, ja. heb ik gezien. Maar het is nog zeker de moeite waard om daar eens even langs te lopen. Uh, ja, en het blijft altijd een leuke wandeling natuurlijk. Even langs het strand, even door het dorp. Ja. Er is een pop-up. Tentoonstelling van Donna Corbani ook in het Zandvoortmuseum. Ja, zij zit overigens in de Van Spijkstraat. Ja. als je ooit een keer denkt ik wil naar haar toe, dan is zij daar ook te bezoeken. Uh, de Zandvoort Masters zijn dit weekend uh, op het circuit. Park Zandvoort, daar hebben we al wat van gehoord. Hè. Het, uh, het geluid was heerlijk. Tenminste, ik vind het geluid heerlijk. <laughs> ja. Niet iedereen is het met mij eens. Ja, dat ligt een beetje aan de windrichting. En, ja. uh, of er zijn mensen die klagen en die richting Bloemendaal. Maar de meeste Zandvoort vinden het nog steeds, ik denk ik, het het een echt leuk echt. gedoe. Ja. Maar goed, iedereen kan daar het, uh, het, het zijn van denken. Ja. Er is vandaag Kony Open Beach... Tennis Tour bij Safari Club. Uh, dat kost wel 15 euro. Ja, maar er zal en... wel wat voor terugkomen. Ja, dat denk ik wel. En het is op strand. Ja, dat... Vanavond. Uh, is het oktoberfest op het Raadhuisplein. Het uh, uh, feest begint eigenlijk al om vijf uur... maar de Rozentalers spelen vanaf acht uur. Ja, wordt heel leuk, denk ik. Uh, morgen, daar is uh, al over gesproken... Classic concert. Het Prinses Christina Concours. Uh, de, de laureaten die daaruit komen in de protestantse kerk. De aanvang is drie uur... maar de kerk gaat al om half drie open... en het entree is slechts vijf euro... Ja, met kussentje. Met kussentje. Nou nee, dan moet je snel zijn hoor. Ja, dan de, de opmaat, ik heb mijn eigen kussentje altijd uh, bij ja, me. Die. De, de opmaat dus. voor jou en voor alle andere uh, zangers is uh, aanstaande vrijdag. Want ja. dan uh, is het zangavond in Café Koper. En dat begint om 9 uur. Dat is dan uh, de, de vooravond. Of tenminste, ja, de vooravond ja. voor het uh, uh, gezellige weekend. Gezellige weekend uh, waarbij we dus beginnen zaterdag met het uh, Stads- en dorpsomroepersconcours. waarbij dus ook het uh, gemengde Koper Ensemble gaat zingen. En dan zondag uiteraard het Chantier Festival. Maar we hebben eerst nog. Uh, ook uh, op 26 september is er bij uh, Beach Club 5 een makreel-rookwedstrijd van de Zeevisvereniging. En dat begint om 11 uur en dat duurt tot 3 uur smiddags. Altijd goed. Altijd, Altijd goed. En oh. lekker. En lekker. Vers En het hele weekend makreel. van 26 en 27, zaterdag, en zondag uh, Superbikes at Sea op het circuitpark Sanford. Fietsen, wat anders dan auto Ja. Nou ja, zoals ik al gezegd heb, al vanaf al 12 uur begint dat het stads- en dorpsomroepersconcours op het Kerkplein. Dat duurt tot half vijf ongeveer met een optreden van het gemengd koperensemble. Al twee keer. Al twee keer. Ja. Uh, ja, wel twee keer in de dag. En dan uh, die dag is het ook. Burendag. Bu ja. Buurendag bij ook Zandvoort. Kunst maken van zwerfvuil. Nou, Buurendag is een uh, initiatief wat door heel uh, Nederland gaat. Dus wil je wat met je buren, daar is Burendag voor. Ja. Als, dat is, ja. Ga je gang. Op, op 27 september dan gebeuren er heel erg veel dingen ja. in het dorp. Uh, onder andere uh, trouwlocaties bekijken bij Beach Club 5. Dat begint ook om 11 uur. Dat duurt tot uh, 7 uur s'avonds. Uh, dat is voor de mensen die uh, van plan ja. zijn om uh, de boot in te stappen. Nou, hetzelfde of, dus bij ja. Meijers. Uh, Meijer aan Zee is een trouwbeurs aan Zee van ja. half 12 tot uh, 5 uur. En ja, en dan kan men weer de 10.000 stappen van Zandvoort doen. Uh, dat, uh, dat doet men vanaf uh, de Halt, de Oude Halt, moet ik zeggen. Dat is in uh, Oud-Noord. Ja. Wandelen vanaf de snakbare oude halt. Ja. De 27e stappen. hebben we al gehad het Shanti en Zeeliederen Festival op vijf locaties. En als het goed is, komt het hele schema aanstaande donderdag in de krant. De Zand voor Ja. krant. Nou, dan uh, is er nog uh, elke eerste dinsdag van de maand... dan is er om half elf s ochtends een uh, digitaal spreekuur... voor al uw vragen over de iPad, het tablet, de smartphone... en alles wat daar maar bij hoort. En dat is ook bij uh, ook Zandvoort op de Vlemingstraat 55. Dat is voor uh, heel veel mensen een, uh, een heel aardig uh, iets... Om, ja. uh, om, om hulp te krijgen bij uh, al die digitale er zijn dingen. steeds meer uh, ouderen onder die een ja. uh, smartphone en een tablet krijgen. Ik zie dat jij er ook lekker bezig ja, mee bent. Ja, nou ja, ik, ik kreeg laatst van een, een wat ouder iemand... Uh, die echt wel een stukje ouder was dan wat ik ben, een tip. En toen dacht ik, nou, dat vind ik toch wel helemaal fantastisch. We gaan afsluiten. Ja, we moeten afsluiten. De techniek was in handen van Marcus van Dam. De redactie is in handen geweest van Yvonne Roosendaal... Gert van Kuik met als eindredactie Gerry Rutte. Waarvoor dank de koffie... Yvonne, ook waarvoor dank. dank en Irene, ontzettend bedankt voor het presenteren van deze aardige zaterdagmorgen. Ben Zonneveld, jij ook bedankt. En Hotel Hoogland bedankt. Voor koffie, plaats en gelegenheid. Ja, Wij wensen is... u allen een prettig weekend. Tot volgende week.